Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De pensioenleeftijd in Frankrijk gaat omhoog. was nog even spannend, want tegen de regering was een motie van wantrouwen ingediend. ...zou betekenen dat president Macron en zijn parlement moesten opstappen. Maar daar waren te weinig stemmen voor. Correspondent Frank Renaud legt uit waarom. Er zijn nogal wat oppositieleden die zeggen het is chaos in het land op dit moment. Al twee maanden lang stakingen, demonstraties, protesten. En als we nou de regering naar huis zouden sturen met zijn motie van wantrouwen... ...dan zou de chaos alleen maar groter worden. Dan zou de stabiliteit van Frankrijk in gevaar komen. De leeftijd waarop Fransen met pensioen mogen stijgt in september van 62 naar 64 jaar. In de vermissingszaak uit 1994 is een kwart miljoen euro uitgeloofd voor de Gouden Tip. De zaak gaat om Maria van der Zanden. Ze was 22 toen ze in Putten in Gelderland een stukje ging fietsen. Ze kwam nooit meer thuis. De politie denkt dat ze slachtoffer werd van een misdrijf. De beloning is uitgeloofd door de Peter R. de Vries Foundation. In Amerika zijn drie mannen schuldig bevonden voor de moord op rapper XXXTentacion. Hij werd vijf jaar geleden doodgeschoten. Verdachte vluchten met een tas vol met geld... Volgens de mannen zijn ze onschuldig omdat er geen DNA-bewijs is. Maar uit hun telefoons blijkt dat ze samen in de buurt waren op het moment van de dood van de rapper. De verdachten kunnen levenslang de cel in. En een team van scholieren van de middelbare school in Urk bouwen zelf een boot. Daar zijn ze al anderhalve maand mee bezig. Urk staat natuurlijk bekend om zijn vissersboten. En dus zijn de scholieren enthousiast. Omdat we gaan racen tegen 36 andere scholen in Nederland. Dus dat moeten we wel winnen natuurlijk. Elke provincie doet eraan mee. Allemaal verschillende scholen met boten. En ook één in Duitsland. Iedereen heeft dezelfde uh, zelfde motor en dezelfde maat van zonnepanelen. Maar ja, het gaat erom wie de lichte boot heeft en wie het best kan varen. Ja, want de boot is een zonneboot op zonne-energie dus. De boys uit Urk gaan over een paar maanden meedoen aan de wedstrijd. Het weer dan nog vanavond opklaringen. Morgenochtend weer wat nattigheid, Maar morgenmiddag een zonnetje, dan een graadje of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Ook in onze regio is de avondspits bijna voorbij. Nog vijf minuutjes vertraging op de A10 vanuit het Watergaasmeer Naar knooppunt Koenplein bij knooppunt de Nieuwmeer. 6 kilometer file, 10 minuutjes op onthoud. En 10 minuten nog op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Bij Haarlem, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Elke week, vanaf 2 januari, tot halverwege het nieuwe jaar, ga ik met Play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 spel. En vorige week behandelde ik nog de oldschool death metal dat eveneens ontstond in de jaren 80 uit de trash metal en de hardcore punk. En hun hoogtijdagen had tot en met begin jaren 90, voordat het underground ging. Vanavond doen we net vergeleken met vorige week weer een stukje rustiger aan. En heb ik de komende twee uur aandacht voor de alternative metal oftewel de alternatieve metal. Ook wel bekend als alt metal. Een stijl dat heavy metal combineert met invloeden uit de alternatieve rock en andere genres die normaal gesproken niet worden geassocieerd worden met metal. Zoals, denk bijvoorbeeld aan funk, jazz en rap. Nu metal en grunge die ik in de latere uitzendingen ga behandelen... zijn ook stijlen binnen dit genre. Maar eerst heb ik vanavond aandacht voor de pioniers van deze genre. En voor de mensen natuurlijk waarmee het allemaal begon. Ik open het dit eerste uur met de Red Hot Chili Peppers... en hun eerste single Get Up and Jump. Je vraagt jezelf dan waarschijnlijk nu af... Red Hot Chili Peppers zijn natuurlijk geen heavy metal band. Nou, dat klopt, maar in hun vroege jaren had de band toch echt invloeden gebruikt uit de metal en ook uit de funk, de rock en de rap... zoals te horen was op hun titelloze debuutalbum... dat verscheen in de zomer van 1984. Op latere releases in de jaren 80 en 90... was deze invloed ook nog steeds terug te horen... tot ze commercieel doorbraken met het album Californication uit 1999... waarop meer alternatieve rock te horen was. Van alle zwaargewichten van de moderne hard rock is Fate No More... de komende band... zeker de lastigste om te categoriseren. Met een geluid dat vaak wordt vereenvoudigd als alternatief... Tot baanden deze visionairs hun weg met een gevoel van pure onverschrokkenheid, voortbouwend op groggy funk, rock fundamenten met geluiden zo divers als jazz, lounge, post-punk, trash en synthpop, een catalogus makend die vrolijk avant-garde aanvoelt? Wat begon als een collectief onder de vlag Sharp Young Men, helemaal terug in 1979. Daarna onder de naam Faith No Man in 1981 en werd uiteindelijk een succesformule onder de noemer Faith No More... na het vertrek van de originele zanger en gitarist Mike The Man Morris en de komst van toetsenist Roddy Bottom. Wildcard-gitarist Jim Martin zou in 1983 toetreden terwijl ze door een hele reeks zangers fietsten. Van de beruchte Courtney Love tot weiler Chuck Mosley die hielpen hun conceptualisatie geluid te kristalliseren. Pas toen Chuck in 1988 opzij stapte... voor de visionaire Mr. Bungle-zanger Mike Patton... werden ze na wereldkloppers die we vandaag kennen... Na het uitbrengen van zes studioalbums, waaronder de bestverkochte platen The Real Thing uit 1989 en Angel Dust uit 1992, kondigde Fennermoor no officieel het uiteenvallen aan op 20 april 1998. De band is sinds 2009 weer herenigd en dirigeert de second-coming tour tussen 2009 en 2010 en het uitbrengen van het zevende studioalbum Soul Invictus in mei 2015. Na de bijbehorende tour ging de band wederom op pauze... maar in 2020 kondigde de band weer aan te gaan toeren. Alleen gooide COVID-19 en pleinvrees van Patten Roet in het eten. Met Chuck Mosley nog op zang draai ik We Care A Lot... een van de eerste singles van de band... en van het gelijknamige debuutalbum uit 1985... maar hij is ook te vinden op het album Introduce Yourself uit 1987. En deze versie hoor je dus nu... ...de verslavende etherische zang van Barry Farrell... ...en de eclectische mix van metal, post-punk en funk van de band... ...Jane's Addiction met Bin God Stealing. En de band had een keerpunt in de popmuziek veroorzaakt... ...dankzij het alomgeprezen album Nothing Shocking uit 1988... ...met daarop de singles Jane Says en Mountain Song... ...die FM Airplay kregen en bekende songs binnen het alternatieve rock zien werden... In vele opzichten was Jane's Addiction een van de niet te klassificeren bands... die aanleiding gaven tot de term alternative. De populariteit van de band groeide met de release van hun tweede album Ritual de Low Ritual, in 1990, waar dit nummer ook op stond. Ondanks hun succes werd de band geplaagd door interne spanningen en meningsverschillen wat leidde tot hun uiteenvallen in 1991. In 1997 werd de band herenigd met Avery en Perkins en brachten hun derde album uit Kettle Whistle. De reunie was van korte duur aangezien Avery de band in 1998 weer verliet. De band bracht in 2003 hun vierde album Strays uit... waarbij Flea, of van de Red Hot Chili Peppers, Avery op Bas verving. Jane's Addiction werd beschouwd als een van de baanbrekende bands... van de alternatieve rock- en grungebewegingen van de vroege jaren negentig. De samensmelting van punk, metal en psychedelica door de band... hielp in de jaren negentig het geluid van alternatieve rock vorm te geven... Ook de New Yorkse band Living Color weet een creatieve mix van metal, funk, jazz, hiphop, punk en alternatieve rock succesvol met elkaar te fixeren sinds hun oprichting in 1984. Het openingsnummer op hun eerste album... Vivid uit 1988... Cult of Personality... blijft de perfecte inkapseling van de hardrock-funk-metal-hybride... die Living Color tot op de dag van vandaag blijft beoefenen. Het werd een verrassende hit... vooral omdat de teksten verwijzen naar politieke figuren... als Stalin, Mussolini, Gandhi en JFK. Opgericht en geleid door de in Londen geboren Vernon Reed... heeft het viertal nooit meer het succes van dat nummer geëvenaard. Maar Afgezien van een onderbreking van vijf jaar tussen 1995 en 2000, toch zijn doorgegaan met het maken van veel geprezen muziek. En brachten in 2017 hun zesde album Shade uit. Cult of Personality hoor je dus hier bij Play It Loud. <middels> The cult of personality. I know your anger. I know your dreams. I've been thing you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. I like Mussolini and Kennedy. I'm the cult of personality. The cult of personality The cult of personality This could be such a beautiful world With a wonderful girl I wanna be a junk you are oh. Als de Red Hot Chili Peppers en Faith No More dateerde Fishbone... die we net hoorden met de cover van Curtis Mayfield's These Dead... van voor de Funk Metal Gold Rush. In tegenstelling tot die twee bands kregen de punk funkers uit Los Angeles... nooit de doorbraak waar ze om schreeuwden. Ondanks het feit dat ze gouden klassiekers voorschotelden... in Truth and Soul uit 1988 en het uitgestrekte... The Reality of My Surroundings uit 1991. En een van de grootste en energiekste frontmannen aller tijden... hadden in saxofonist Angelo Moore... Toen gitarist Kendall Jones in 1994 de band verliet... om zich bij een religieuze secte aan te sluiten... schoot bandgenoot Norwood Fisher te hulp om hem te redden. Alleen om te worden beschuldigd van poging tot ontvoering... vanwege zijn problemen. Ja, dat heeft waarschijnlijk ook niet geholpen. Tenzij je onder een steen hebt geleefd... of geen toegang hebt tot radio, YouTube of iets anders... heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van de band Primus. Afkomstig uit Californië wordt de band opgericht in 1984... Terwijl de meeste bands een rock- of alternatieve achtergrond hebben... komt Primus voort uit een metal-achtergrond. Bassist Les Claypool deed in 1986 auditie bij Metallica... na de dood van Cliff Burton. Maar werd hij niet gekozen omdat hij te goed was. In 1988 speelde hij samen met gitarist Lalonde... bij de metalband Blind Illusion... waar ze op het album The Sane Asylum te horen waren. Tot op heden bestaat de, line van, de huidige line-up van Primus uit bassist-zanger... Les Claypool, gitarist Larry Ler-Lalonde en drummer Tim Herb-Alexander. Het is bekend dat hun muziek niet geschikt voor iedereen is, al zouden ze dat echt wel moeten zijn. Natuurlijk, ze zijn raar, hebben vreemde namen voor hun liedjes, rare kostuums en andere rare verhalen om te vertellen. Maar hun liveshows schijnen intens, luid en geweldig te zijn om bij te wonen. Het zijn ook nog eens enorme Rush-fans. Met het live-album Suck On This debuteerde de band in 1989... maar wisten ze daarmee ook het toen nog underground zijnde alternative metal populair te maken. Hun debuutsingle John the Fisherman verscheen zowel op het live-album... als op hun allereerste studioalbum Frizzle Fry, wat een jaar later uitkwam. En deze single gaan jullie nu horen. Primus. De gevestigde heavy metal band Tool kwam op het toneel met hun eerste album Undertow... Uit 1993, waar ik net de geweldige single Sober van draaide. Met NMA uit 1996 vestigde ze zich als een van de grootste alternative metal acts ter wereld. De band heeft zijn muziek vaak met groot succes gecombineerd met beeldende kunst en verhalen over persoonlijke evolutie. Hun album Lateralis uit 2001 en Ten Thousand Days uit 2006 vestigde, bevestigde hun positie als een van de grootste aller tijden van metal. Hun albums bevatten vaak complexe releases vergezeld van beeldende kunst, dus en worden als zodanig vaak beschouwd als een act... die de typische genre -classificatie overstijgt. De band heeft tevens een erfenis opgebouwd... als een van de meest bekende en geliefde progressieve metal... en alternatieve metal bands aller tijden. De New Yorkse veteranen Helmet, opgericht in 89... ...waren een van de meest unieke en belangrijke alternatieve metalbands van de jaren 90. En ze bleven 30 jaar na hun oprichting relevant en invloedrijk. Voortgekomen uit de achterkant van de New York City noise rock scene van de laatste jaren 80... De late jaren 80 ...maakte het kwartet vanaf het begin een kenmerkende mix van dikke riffs... ...met rukwinden van gitaarmisbruik... ...die vaak klinken als pogingen om noten te spelen die niet echt bestaan... Een kenmerkend geluid dat meeslepend en onvoorspelbaar was. Opgericht op het hoogtepunt van de hair metal explosie en de geboorte van de grunge... vielen ze op door eruit te zien als stoere kerels in jeans en t-shirts... en sportieve korte kapsels, zonder dat het op een imago leek. Ze brachten in de jaren negentig een reeks albums uit... maar ze maakten nooit het soort deuk in de hitlijsten waardoor ze echt werden opgemerkt en ze zouden in 1998 uit elkaar gaan. Alleen voor bandleider en enige constante lid... Paige Hamilton aanleiding om de naam terug te brengen... met een nieuwe opstelling in 2003. En van het luidruchtig, luidruchtig ongepolijste debuutalbum... Strap It On uit 1990... draai ik nu een albumopener Repetition. ZFM is In 1983 scoorde de Suicidal Tendencies uit Venice Beach met hun gelijknamige debuut een van de beste punk metal crossover albums aller tijden. Voordat ze tegen het einde van het decennium veranderden in een krachtige trashband. Maar het waren zanger Mike Moore en bassist Robert Trujillo... Zij project uit 1991, de Infectious Grooves. Ook met Jane's Addiction drummer Steven Perkins. Die een funk metal klassieker afleverde in 1991 met The Plague That Makes Your Booty Move. Waar ik net Punk It Up van draaide. Het album maakte ook de weg vrij voor het succesvolle subgenre nu-metal... wat midden in de 90s opkwam. Ik sluit alweer bijna het eerste uur af... en dat doe ik zo direct weer met Fatal no More's Mike Patton... waar ik het uur mee begon. Ditmaal met zijn side-project Mr. Bungle... dat hij samen met Trey Spruance Mike Patton en Trevor Dunn oprichtte in 1985... en zijn altijd lid geweest van de band wanneer de band actief was... Er zijn verschillende andere muzikanten geweest die verschillende instrumenten bespeelden... die in de loop der jaren in en uit de band zijn geweest. Mr. Bungle tekende bij Warner Brothers en bracht in 1991 hun titelloze debuutalbum uit... met veel lovende kritieken en solide verkopen. De band kreeg wat controverse en hernoemde het nummer Travolta na quote-unquote... na dreigementen met juridisch, juridische stappen van John Travolta... En toen weigerde MTV ook nog eens de video af te spelen. Je hoort hem zo direct als afsluiter, tot zo in het tweede uur met nog meer heerlijke alternatieve metal. Maar eerst nog even mijn jingletje. Elke week vanaf 2 januari.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 En dan hoor je nu dus Mr. Bungle met Quote Unquote. Tot zo in het tweede uur met lekkere muziek. Komt ie uh, aan.